Maar weinig meldingen van witwassen van banken leiden tot een strafzaak. Het Openbaar Ministerie zegt tegen Trouw dat er slechts enkele tientallen zaken per jaar zijn... terwijl banken tienduizenden verdachte transacties melden. Dat lage aantal zal komen door de lage kwaliteit van de meldingen... en omdat er nog veel onderzoek nodig is na zo'n melding. Banken zijn de laatste jaren herhaaldelijk op de vingers getikt... omdat ze niet genoeg deden aan het opsporen van witwassen. Vietnam evacueert zo'n 80.000 mensen vanwege vier nieuwe coronabesmettingen. De regering meldt dat vanuit de stad Da Nang de komende dagen zo'n 100 vluchten per dag zullen vertrekken. Er worden vooral binnenlandse toeristen geëvacueerd. In Vietnam zijn in totaal iets meer dan 400 besmettingen geregistreerd. Sinds april waren er geen nieuwe meer bijgekomen. Het Amerikaanse consulaat in de Chinese stad Chengdu is gesloten en ontruimd. Afgelopen week einde kwamen er verhuiswagens en werd het gebouw leeggehaald. China eiste het vertrek van de Amerikanen nadat in Houston, in Texas, het Chinese consulaat dicht moest vanwege de oplopende spanning tussen de VS en China. In het centrum van Rotterdam heeft de politiebus vannacht een vrouw op de fiets aangereden. De vrouw ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Hoe het ongeluk kon gebeuren en of de politiebus met sirene of zwaailicht reed, wordt onderzocht. De omzet van KPN is in het tweede kwartaal met 5% gedaald vergeleken met vorig jaar naar 1,3 miljard euro. De netto-winst steeg met 5% naar 135 miljoen. Door de coronacrisis liepen projecten van KPN vertraging op... maar het bedrijf denkt dezelfde financiële resultaten te halen... als voor de coronatijd werden verwacht. Het weer bewolkt en wat regen. Vanmiddag zon en zo goed als droog. En het wordt 22 graden in Groningen tot mogelijk 29 in het zuiden. Morgen een bui en wat koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Zin in ZFM. ZFM. Met nu. Opstaan. Op wakker Kom maar naar. Ze zegt maar als je gaat, vergeet me niet. Ik moet lachen en zegt zeker niet. Ik ben weg van jou. Ze nemen mij nooit weg van jou. Het is al laat en ik hoor je praat weer in jezelf. Vroeger had je mij voor deze dingen wakker gepeld. Nu lig ik hier bij jou. Zeg, wat is er nou? Het is twee uur s'nachts en ik zie je valt langzaam in slaap Als jij een ander was, was dat ding ik al aflaar. Maar dat je mij versterkt, dat is waarom het werkt Hou me vast en laat me maar zorgen maken Morgen ben ik vast weer mezelf Ze zegt maar als je gaat vergeten.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 ze zegt maar als je gaat vergeet me. I'm gonna give it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 I'm mm -hmm.